het uh, tweede, uh, tweede geluid van vroeger en van nu is dat we eigenlijk al dertig jaar naast of vlakbij scholen wonen hier in Amsterdam eerst bij de anne Frankschool school in de Nierstraat en nu hier in de Hunzenstraat en dat geluid van kinderen die aan school toe gaan gebracht worden, veel ouders in de straat uh, de auto's die haasten, de kinderen die snel naar school moeten rennen. Uh, nou ja, de kinderen die naar buiten komen, het spelen, kwartiers, middags, een tijd lang kunnen spelen buiten. Uh, ze maken ander geluiden of het lekker warm is, dan wanneer het hart waait. We vinden al dat, ze kunnen doen, ze ruzie hebben, ze kunnen plezier hebben, ze kunnen uh, lekker vuil zijn, heel rustig. Nou, dat het is ja, het geluid wat ik eigenlijk zo lang ik leef, graag bij in de buurt zou willen wonen.